Rond van Kamp met het noi de hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, Jeffrey Goldberg, heeft onbedoeld topgeheime, topgeheime informatie gekregen over Amerikaanse luchtaanvallen op Jemen anderhalve week geleden. Dat schrijft hij in een artikel in het blad. Naar eigen zeggen werd hij ongevraagd toegevoegd aan een chatgroep op Signal. In die groep bleken een aantal hooggeplaatste functionarissen uit de regering Trump, onder wie vicepresident J.D. Vance, een aanval op Routies in Jemen te bespreken. Twee dagen later vond die aanval ook daadwerkelijk plaats. In de Oekraïnse stad Soumy zijn 88 mensen gewond geraakt bij een Russische raketaanval. De raket kwam neer in een woonwijk, appartementsgebouwen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Onder de gewonden zijn 17 kinderen. Soumy ligt in het noordoosten van de Oekraïne, vlakbij de grens met de Russische regio Koersk.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 welkom terug bij alweer het tweede uur van deze veertiende aflevering van Play It Loud Live. Een van de vier thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de bands achter onze favoriete muziek en waar jullie door middel van de biografische interviews die ik heb alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. En vanavond praat ik met frontman en vocalist Jannik Walters van de hoofddorpse melodische metalcore band Reaching As We Fall. En als het even mee zit straks ook nog over Jannik's sideproject Portent en over zijn muzikale activiteiten natuurlijk en de komst en viering van hun tweede studioalbum, Life in Memories, dat op 18 april zal verschijnen. En op 19 april gevierd wordt met een release show in C. Hoofddorp met een aantal speciale gasten. Jannik, nogmaals van harte welkom man vanavond. En leuk dat je, maar ondanks dat je niet naar de studio kon komen, toch nog gelukkig de woord kan staan via de telefoon. Nou, ja, super. Uh, bedankt uh, dat je mij wil hebben. Dus, uh, ja, graag gedaan, man. En uh, hopelijk uh, ooit in de future uh, wel uh, live uh, een keer in de studio. Dat is het doel. Ja, dat is wel het doel inderdaad. Maar eerst, ja, jullie nieuwe album, uiteraard. Daarvan hoorden we dus het op 7 juni verschenen: De Void net van, met Josh Munke van Sugarspijn. Die hoorden we dus als uuropener in dit tweede uur. Je had een poosje geleden de tracklist bekendgemaakt van jullie nieuwe album Live in Memories. Hè? Ja. Maar De Void, die vinden we daar niet op terug. Is daar een specifieke reden voor? Uh, ja, dat klopt. Uh, zeg maar, de Void hadden we als uh, gewoon een aparte uh, single gebracht yeah. uh, om uh, actief te blijven. Precies. En um, ja, de Void heeft ook een, net iets andere sound vergeleken met de rest van het album. Mm -hmm. Dus uh, we dachten: het is alleen maar logisch om de Void er niet op te, op te hebben en het als een, uh, een separate single te houden. Zeg maar. yeah. Oké, okay, een beetje standalone inderdaad. Uh, dit uh, nummer bevat dus de samenwerking uh, met uh, Josh Munker van Sugarspijn. Uh, ja. Ook een uh, goede vriend van jullie, van de band? Uh, ja, zeker. Uh, we hebben wat leuke gesprekken met Josh gehad. Um, hij is uh, snel, uh, snel uh, in de scene gekomen en uh, iedereen houdt van Josh. En, ja. Uh, ja, toen uh, we de kans zagen en uh, dit nummer hadden... Uh, uh, hadden gemaakt, zeg maar. We uh -huh. dachten van: dit is een perfecte collaboration met Josh. Dus uh, dachten we van: uh, weet je, we gaan het gewoon lekker plagen. Uh, en uh, hij was meer dan open ervoor en het was een super leuke samenwerking. Ja, mooi man. En hij is uh, Australiër, als ik me niet vergis? Ja, klopt. Ja, en uh, hij leeft nu, of hij woont nu in, uh, in Nederland dus? Uh, ja, klopt. klopt. Ah, oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, drie maanden later dan verscheen op 27 september jullie uh, eerste echte single... en kennismaking van jullie nieuwe album, uh, wederom met een gastbijdrage. Het uh, iets meer dan twee minuten durende Villain Arc Anthem... met niemand minder dan uh, mijn voormalige gast Ten Govers uh, van Deep Root. Dit moet wel een, uh, een uh, leuke samenwerking geweest zijn met hem, uh, of niet? Ja, u bouwt wel alles, alles uh, met Stan. Ja. Dat, uh, dat we kunnen doen als band is superleuk, ja. uh, super... Energieke, goede gozer. Zeker. We houden enorm van Stan en shout out naar Deep Root. Zeker. Um, right, we houden ook van hem. Deze samenwerking was de meest logische samenwerking yeah? die we ooit hebben gehad. Het was gewoon meteen van. Toen ik al het idee van de nummer had, was ik al meteen van: Stan gaat hierop. Yeah. Um, ook al zegt hij nee, hij gaat erop. Hij gaat erop. Maar, maar Stan, die uh, zegt nooit nee, uh, nee. nee. die wel, nee, zegt nooit nee, volgens mij. Die is, nee. is altijd alles wel bereid. Uh, <laughs> ja, precies. Stan ja. vindt het altijd wel leuk. Uh, dus hij zegt ook meteen ja. En, uh, nou, ja. en wat het heeft uh, geregeld, het is uh, kort, maar, uh, maar leuk nummer. Kort, maar krachtig, dus, uh, ja, ja, precies. Dus uh, ook met ons. Uh, Albummer release show die we 19 april C-Punt gaan spelen, dan uh, gaat hij zeker ook uh, ja. het podium op als we dit nummer spelen. Dus, uh. Ja, stille hint uh, naar mijn vraag later, maar uh, vertel nog maar even niet te veel. Uh, ja. <laughs> heb al een <laughs> beetje wat verklapt. <laughs> uh, de titel van de track uh, doet me een beetje vermoeden dat het over een uh, super boef gaat. Of heb ik dat uh, volledig mis? Villain, uh, Ark Enter. Nou, het gaat een beetje erover van. Um, soms ben je wel eens klaar om, die, om gewoon de good guy te spelen. En nee. wil je af en toe gewoon jezelf even de schurk maken van het verhaal. En dit de, uh, de nummer is gewoon een beetje meer het spils. Het is meer van uh, een beetje, uh, fuck alles. Yeah. En um, ik ben de schurk. Dit uh, Iedereen die naar de nummer wil luisteren mag even de schurk oh, spelen. Even lekker uh, losgaan en uh, malingen van alles, zeg maar. <laughs> ja, ja, lekker. Maar. Nou, we gaan nou lekker naar luisteren en dan uh, gaan we daarna ook nog luisteren naar jullie tweede single Love Is Not Enough. Maar daarover zo ik meer. Blijf hangen.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 Bij de twee voorproefjes van het nieuwe Reaching As We Fall album, Life in Memory, zag er elkaar. We willen een arc met Sten Govers van Deep Root en het daarna op 15 november gereleaste Love Is Not Enough, dat dit keer geen gastzangers bevatte, maar ons wel meenam in een jaar vol persoonlijke groei, frustraties en het leren omgaan met een leven dat compleet op zijn kop stond. Was het uh, zo'n moeilijk jaar voor je dat je dit uh, nummer hebt geschreven, Jannik? Uh, ja, um, yeah, het was een best wel... Um, 2024 was een best wel intens jaar voor mij. Yeah. Okay. Uh, best wel uh, meegemaakt en uh, Love is non of was uh, wel iets uh, wat ik heb uit mijn systeem toen, uh, toen de tijd moest, zeg maar. Mm -hmm. Op het liefdesgebied vooral ook uh, iets... Um, ja, zeg maar. Um, ik woonde samen met mijn ex. En. Uh, nou ja, dat ging uiteindelijk niet uh, verder. Waardoor ik mijn eigen appartement uit moest. En. Nee. Uh, Oké. Okay. Precies daarna kreeg ik een burn-out. En dat leidde ja. naar allemaal andere dingen. Ja. Waardoor. Uh, ja, ik door best wel veel struggles. Uh, op hetzelfde moment uh, heen ging. Dus uh, ja. dat was een moeilijke tijd. En, kan me goed voorstellen. Uh, de nummer had me op om, om in ieder geval één deel van. Uh, van die tijd te accepteren. Zeg ja, maar. precies. En uh, ja, mee door te gaan. Uh. En jullie uh, muziek bevat dus ook qua teksten. in het algemeen veel persoonlijke ervaringen en emoties. Uh, maar brengt daarnaast ook een doos dus energie met zich mee. Hè. Dat hoorden we zojuist al uh, na de eerste twee uren. Uh, probeer jullie ook een bepaalde boodschap in jullie muziek te verwerken? En uh, zo ja, welke boodschap is dat dan? Je had al een beetje een sluiertje opgelicht. Hè? Uh, ja, we praten natuurlijk voornamelijk in onze uh, muziek over Mental Struggles, uh, ja. wat we proberen ook met onze titel of, of nou ja, naam van de band, uh, wat we proberen te zeggen van, uh, en proberen te uiten met onze muziek is dat je, je bent sowieso niet alleen. Uh, nee. Wat Metal, toen de tijd voor mij had gedaan, toen ik door al die shit ging, ja. uh, ik en luisterde veel naar de teksten. En ik merkte: van, Oh, ik ben niet de enige die hier nee. gaat. En het enige wat ik enorm hoop met mijn muziek. is dat iemand het ook leest. en ook denkt: Van, ah, ik ben niet de enige die hier doorheen gaat. En ik hoop daarmee wat mensen te kunnen helpen. Ja. En tegelijkertijd en, uh, ook te laten headbangen en shit. Uh, ja, want dat helpt uh, de muziek ook wel. <laughs> natuurlijk altijd nog wel uh, gewoon goede muziek, weet je wel. Ja, tuurlijk. Uh, maar ja, het is vooral van. Uh, we hopen dat onze muziek uiteindelijk een uitreikende hand aan mensen geeft. Ja, en denk je dat ook uh, dat uh, ja, fans of jullie muziek ook uh, zien als een soort van uitlaatklep tijdens jullie live optredens? Uh, um, ja, we hebben wel meer gevallen gehad dat we persoonlijke berichten van mensen hebben ja? gekregen. Dat oh, nee, onze ja. nummers hen hebben geholpen. En, uh, dat is altijd heel fijn ja, om zeker. te zien. En, uh, dat uh, onze nummers over de hele wereld gaat en uh, ook dat. over ja. de hele wereld ook mensen kunnen helpen. En, ja. Al is het dat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. Of is het dat het even wat afleiding uh, kan zorgen. Ja. Um, dat is uh, voor ons alleen maar heel mooi meegenomen. Zeker. Met uh, deze muzikale journey die we, die we doen. Ja, sowieso in metal hè, is het uh, ja, prachtige boodschappen die daar worden gedeeld met het publiek. En met de mensen die door moeilijke tijden heen gaan. Helpt metal muziek juist echt door een moeilijke periode heen te gaan. Ja, zo'n concertbezoek ook natuurlijk. Dat, uh, je kan je lekker je frustraties kwijt. Je, ja, alles. Weet je, omdat we allemaal hetzelfde delen. Dat vind ik het mooie aan metal. Ja, zeker. Ik ja. Vind ik ook. Helemaal top. Uh, nou, we gaan door naar uh, de volgende single van het nieuwe album. Met de titel uh, Good Riddance. Uh, het bevat maar liefst twee gastentreders. Uh, voor de luisteraars thuis wil je mij vertellen wie dat zijn? Um, braces en uh, Kenyan Literature. Zeg maar Tom van Braces. Mm -hmm. Uh, die had toevallig ook de cover art voor de Void gemaakt voor okay. ons. En yeah. uh, de visualizer. Yeah. Uh, Tom, Tom kan alles. Hij, yeah. hij kan elk instrument bespelen. Hij, hij uh, kan muziek produceren, mixen masteren. Hij kan uh -huh. graphic design doen. Hij kan audiovisuele dingen doen. Die, oh. die man doet alles. Het dus is echt een inspirerende gozer. Yeah. En, uh, het uh, was super leuk uh, om hem deze track te hebben, want eigenlijk, uh, origineel zouden we maar één feature hebben, en dat mm -hmm. was uiteindelijk één van de twee die we er nu op hebben. Want ja. dat zou uh, changing tijd zijn, maar door mm -hmm. wat dingen uh, die er gebeurd waren, konden ze helaas niet uh, de track opgaan, um, uh, waar we alle respect voor hadden natuurlijk. Ja. En um, last minute, wel uh, Tom van Brazes en um, Wouter van Canyon Literature uh, het uh, voor ons doen. En, uh, er is een ab absolute banger uitgekomen. Ja, zeker. Ja, tof, man. En uh, ja, Tom ook uh, gevraagd voor je, je side project. Even daar nog over uh, hebbend. Uh, portend, hè? Daar oh, ja. zingt hij ook ja. mee op uh, Atone. Hè. Die tweede single, als ik me niet vergis. Ja, klopt. jouw tweede single, is dus jouw solo project uiteraard, um, kan je me nog even iets kort vertellen over jouw solo project uh, voordat we zo direct naar Good Riddance gaan luisteren want we hebben, ja, mijn doel was om het in het uur, eerste uur te vragen, maar daar zijn we niet aan toegekomen, ik wil daar toch nog even wat uh, aandacht aan besteden, vertel klopt. hoe is uh, Portent ontstaan? Um, nou ja, Portent is gewoon voor mij een muzikale uitklep, zeg maar, uh, sinds de uh, reaching as if een hmm. volledige band was geworden had ik ja. iets minder invloed op het instrumentale schrijven ik doe ik help alsnog wel daarmee maar uh -huh. soms iets minder wat ik wil ja. alleen uh, er zitten zulke dus goede muzikanten in de band dat ik niet het gevoel heb dat ik de beste bijdrage kan leveren ja. dus dacht okay. ik van ik begin gewoon een, een kleine, kleine project. uh, solo projectje ja. Um, ik ga over, uh, daar niet super veel mee doen, maar af en toe ja. ga ik gewoon wat nummertjes uitbrengen... Ja. met dingen die ik uh, gewoon zelf thuis schrijf en uh, mijn eigen muzikale talenten in kwijt kan. Ja. Dus, uh, ik ben nu met een tweede EP bezig, waarvan al één single uit is. En ik ben eigenlijk ja. ook al met een derde bezig, maar okay. dat wordt weer iets heel anders. Dat is pure piano soundtracks. Dus, okay. uh, Bijzonder, ja. Dus je bent uh, volop bezig uh, zo te horen... En de, ja, de Hangman is onlangs uitgekomen hè vertel daar ja. iets over kort dat is ook een kort liedje maar het is een, ja zeg maar uh, de Hangman yeah. uh, wordt van het uh, de nieuwe EP waar ik mee bezig ben mm -hmm. wordt uh, in, uh, zeg maar chapter 2, na mm -hmm. chapter 1. en ja wordt weer gewoon een uh, EP van drie nummers en um, ik dit is wel meer een concept EP dus elk nummer heb ik gebaseerd op een uh, UFC fighter ja. Uh, die waar ik uh, wat inspiratie uit haal. En uh, dacht ik: van uh, ik ga daar lekker over schrijven. Ja, lachen. En uh, gewoon uh, lekker harde, beukende nummers maken. Ja, ja. dat is zeker goed. Altijd lekker. Kort maar krachtige nummers, daar houden we van. Uh, als ja. we eraan toekomen straks uh, aan het einde van de tweede uur... dan uh, komt er sowieso ook nog een primeur uh, voorbij. Maar misschien dat ik dan ook nog even een nummertje ga draaien van Portent. Maar dat hangt allemaal van de tijd af. Ik kan niks beloven. Ja. Dus, uh, maar nu even terug uh, nou ja, dus, uh, naar Good Riddance. Uh, nummer uh, verscheen op 20 december met een bijbehorende visualizer. Uh, wie heeft die uh, clip gemaakt? Dat zei volgens mij uh, Tom, toch? Nee, uh, oh. die heb ik gemaakt. Oh, die heb jij gemaakt weer voor Good Rhythms. Ja, in Uit. principe uh, maak ik alles uh, uh, qua dat soort dingen voor de band. Mm -hmm. uh, alleen toen voor de Void had Tommy uh, gemaakt. Oh, voor de Void uh, was alle, het, ja. De ja. rest, uh, zoals de videoclip van Love Is Not Enough en zo, dat heb ik ook nog gemaakt. Oké, okay. ja, knap uh, gedaan trouwens. Dan moet uh, vast wel wat werk geweest zijn ook. Uh, ja, maar uh, het is uh, leuk om te, leuk doen, te doen. Soms wel veel werk, maar... Uh, en je moet er wat over hebben voor de band. Ja, dat is uh, zeker. Dat is sowieso. En uh, tot slot uh, de vraag weer. Uh, wat ook weer de onderwerp van uh, deze track is. Waar gaat uh, Good Riddance over? Ja, Good Riddance is... Uh, wordt maar krachtig. De betekenis uh, af en toe... Uh, het, het is misschien een klein beetje vergelijkbaar uh, met salute zeg maar. Mm -hmm. Soms is het gewoon zo fijn om sommige mensen een beetje leven te hebben. Ja. En dit, dit is een iets meer agressieve vorm daarvan. Het is gewoon... Ja. Nou, gewoon zo netjes zeg maar good ja uh, uh, yeah. het uh. uh, is uh, eigenlijk gewoon heel simpelweg uh, een nummer gaat erover dat je af en toe gewoon fuck you tegen mensen wil zeggen en dat is het ja precies nee, helemaal goed, dan gaan we hem uh, lekker uh, luisteren nu Good Riddance dus met uh, Wouter van Canyon Literature en Tom van Braces en aansluitend uh, daarna de verschenen single Daybreak, stay tuned tot zo At, um, some I don't that, got some, and the down. Let's all let down, jump. Yeah, let's go, go. Go forward, your I to let down It's all as we down The world is about down, The world is about Cause the life returns So much more Paying days around the clock Looking for a place Right below At every step. The light, work out, let go of the bright wayside. 3 januari verscheen de eerste single van dit jaar. Het zojuist gedraaide Daybreak. En de derde single van het nieuwe album Life in Memories... dat dus op 18 april verschijnt... van mijn speciale telefonische gast vanavond... frontman en vocalist Yannick Walters... van de melodic metalcore band Reaching As We Fall. Yannick, wat uh, kun je me zoal vertellen over deze single? Um, over Daybreak bedoel je? Uh, over Daybreak, ja. Yes. Um, ja, Daybreak gaat wel een beetje uh, over dat uh, in... De wereld, uh, in deze ja, moderne wereld waar we nu mm -hmm. leven, hebben we een beetje het gevoel dat mensen um, zeg maar het gevoel hebben dat de wereld om hun heen draaien. Ja. En dat uiteindelijk we allemaal moeten realiseren dat al, alle dingen die we ons heen, om ons heen hebben, alle dingen die we in, in check moeten houden, dat we ja. onszelf in check moeten houden en ook verantwoordelijk moeten stellen voor... Ja. Uh, Acties en daden die we doen. En ja. dat uiteindelijk op het einde van de dag gaat de zon weer op. We hebben een nieuwe dag. We kunnen uh, weer gewoon leven. We kunnen een beter persoon zijn. En dat is wat we altijd moeten streven om te zijn. Zeker. Ja, helemaal mee eens. En, um, en als je naar het nieuwe album uh, kijkt in zijn geheel uh, en het uh, eindresultaat, uh, waar zijn jullie het meeste trots op? Uh, als. Uh, ...als welk nummer of in het algemeen? Ja, in het algemeen genomen, zeg maar. Opnameproces. Um, ik denk uh, alle nummers. de gehele sound als een album die ja. we hebben gecreëerd. Alles klopt bij elkaar. Um, ik denk dat we een nieuwe kant van ons laten zien. Een ja. hele veelzijdige kant van... Uh, ...we zijn wel echt stappen omhoog gegaan met dit album. En ja. uh, ik ook als vocalist zijnde... Uh, uh, nieuwe dingen geprobeerd, zoals clean mm -hmm. uh, Maar ook met mijn screams, levels up gaan. En gewoon eigenlijk alles gedaan wat ik kon doen. Ja. Uh, als in een beetje ja, uh, show-off van alles, uh, alle technieken die ik kan. Maar toch wel een hele uh, goed gehele sound kunnen creëren binnen ja. dat alles. En, ja. Dat is ook precies wat ja. je ja, van uh, verwacht hebt, zeg maar. Ja precies en um, ja, dit, dit hele album is ook um, geschreven en opgenomen in, in de tijd dat uh, ik in een burn-out uh, belandde. Mm -hmm. um, onze gitaristen die was ook in een uh, hele hevige burn-out uh, in die tijd. Oh. Uh, onze uh, um, andere gitaristen was uh, ook uh, heel veel opleunen door dit allemaal en oh, ja. uiteindelijk ondanks alle dingen die ons tegenwerkten mm -hmm. Hebben we het alsnog gemaakt en hebben we gewoon een, een, een heel goed trio neergezet? Dat zeker. Weten. En dat, dan, dat iedereen natuurlijk op 18 april horen. Uiteraard, ja. En uh, ging er daardoor ook heel veel tijd in de, de opnameprocessen zitten? Want hoe lang hebben we precies gedaan over de opnames van het album? Um, nou ja, heel veel uh, instrumentalen waren al geschreven door onze gitarist. Sommige nummers uh, zijn van tien jaar geleden. Ja, oké. Okay. Uh, maar het uh, meeste wat uh, opgenomen moest worden, we moesten. Sommige dingen in de gitaren en uh, instrumentale zeg maar veranderen. Mm -hmm. Maar uh, mijn meest echt qua tijd zat in de vocalen. Uh, dus ja, we, we, even denken, we zijn denk ik daarmee bij, bijna een jaar mee bezig geweest. Met opnames. Oké, okay, maar dat is nog uh, op zich te overzien. Ja. Ik weet niet wat de, gemiddeld, uh, ja, hoe de gemiddelde gemiddelde tijdsduur is van zo'n opname, maar er gaat natuurlijk een hoop werk in zitten. Maar uh, een jaar valt mij dan nog wel mee, toch? Of, ja, ja, wij uh, of, nemen ook wel best wel de efficiënt wel. op. Uh, van Ik uh, uh, neem soms voor vocale uh, drie nummers op één dag op. Alleen ja. dat is soms wel... Het uh, is taking its toll af en toe wel. Dus okay. um, uh, in de toekomst als we gaan opnemen... ga ik maar één nummer per dag doen om de beste... Uh, kwaliteit eruit te krijgen. Ja. Maar um, uiteindelijk was het uh, met het album op deze manier gelukt, dus... Uh, Kijk, top. Is dat? Nou, maar goed. En, en als jullie kijken naar uh, hoe de tot nog toe uitgebrachte singles zijn ontvangen, uh, zijn jullie tevreden met de hoeveelheid streams? En uh, hoe reageerden de mensen tot nog toe op wat er uh, uh, uitgebracht is? En wat ze hebben gehoord? Ja, als artiest ben je altijd van het kan natuurlijk uh, beter. Ja, uh, dat, is, dat is kritisch. Um, ja, ik, ik, ik, zeker, ik ben best wel kritisch met dat soort dingen, aangezien ik uh, voor de band ook uh, alle marketing doe en zo. Mm -hmm, ja. um, maar in het algemeen zijn we best wel tevreden met hoe uh, elke nummer is opgevangen. Ja, um, ja we hebben nog uh, niet superveel teruggehoord uit de scène of zo van de nummers, dus dat hopen we met het album wel iets meer uh, te krijgen. Ja. Um, en dat hoop ik überhaupt voor alle teambands die misschien iets uh, minder populair zijn dan anderen, weet je wel. Ja. Um, want ik vind dat um, sowieso elke band in de scene zo'n uh, aandacht en uh, tijd verdient. En, Tuurlijk, uh, zeker. elkaar. En uh, ja, uiteindelijk, uh, supporten elkaar, je hoeft natuurlijk niet alles uh, leuk van elkaar te vinden. Nee, snap ik. Maar um, in het algemeen... Uh, en allemaal uh, allemaal ja. Het, het is best wel goed ontvangen. De streams gaan best wel, best wel prima voor een lokale Nederlandse nee. melodic metalcore band. Ja. En, uh, Ja, we hopen alleen maar nog meer te zien, natuurlijk. Ja, en hoe zien jullie dit landelijk? Worden jullie veelal, ja, landelijk beluisterd? Kun je ook zien wie en waar daar naar jullie muziek luistert? Uh, ja, zeker. Eigenlijk. Uh... Uh, ...worden we meer beluisterd in andere landen dan Nederland. Oké. Okay. Uh, zeg maar, uh, voornamelijk de landen waar we in beluisterd worden... ...is uh, Amerika, oh, Duitsland, okay. um, Japan, ja, Australië. Japan ja. Oh, wauw, uh, Die andere weet ik niet. En daarna is het weer Nederland. Dus, uh, nou ja, goed. Er zijn nog wel al, uh, toch vijf testlanden uh, voor, uh, voor Nederland... Uh, die meer naar ons luistert dan echt uh, in Nederland zijn. Ja, jullie doel is wel uiteindelijk ook wat meer bekendheid te krijgen in Nederland natuurlijk. Ja, Uit het zeker, Nederland zeker. is het natuurlijk allemaal tof natuurlijk, maar uh, ja, Nederland is ook wel uh, belangrijk om uh, voor ja, jullie te winnen. Ja, dat blijven uh, optredens en ja. uh, bekendheid daarin krijgen om de iets uh, leukere en grotere shows te krijgen in het patronaat of zo, Bijvoorbeeld, weet je ja, natuurlijk. Dat is het doel van uh, elke band, lijkt me. Om zo groot ja. mogelijke podiums te kunnen betreden, ja. ja. En uh, wat betreft het album, in welke formaten gaat het uh, verschijnen de 18e? De, de, de, ja, gewoon digitaal alleen nog? Of uh, ben je op verband? Of... Uh, ja, digitaal. Als het uh, uiteindelijk echt heel goed ontvangen wordt, zitten we te twijfelen om het misschien nog een uh, final nog te doen. Maar ja. dan moeten we het zeker weten. En terwijl het zien. Uh, zulke ja. dingen natuurlijk wel uh, vrij prijzig zijn. Het ja, laten afdrukken en zo. Ja, je moet de minimale uh, afname uh, natuurlijk afnemen. Ja. Dus dat uh, kost natuurlijk wat. Nou ja, ja, je kan het altijd peilen bij de, bij de fans, hè. Vinyl is natuurlijk weer behoorlijk teruggekomen, dus ja, weet het dus nog. we gaan zeker wat uh, finals uh, drukken gewoon voor onszelf. En uh, vanuit daar gaan we misschien uh, kijken uh, hoe het uh, wat daarin. Maar we hebben sowieso een uh, nieuwe merch item uh, gemaakt uh, ja. voor het nieuwe album. dus okay. uh, super. Vertel daar eens wat over, over de, de merch. Wat heb je gemaakt? Um, ja, voor uh, de nieuwe album hebben we een nieuwe Longsleeve gemaakt. Okay. Uh, met een uh, nieuwe design voor uh, Live in Memories. Mm -hmm. En uh, bij de eerste shows, uh, de komende shows die we gaan spelen, nog in april. Drie mm -hmm. shows zijn dat. Okay. En um, daar gaan uh, ze uh, lekker verkopen. Daarna gaan ze waarschijnlijk ook uh, online te oh komen. Dus, uh, Alright. Helemaal nou, goed. Uh, nou ja, luisteraars uh, thuis, uh, vind je... Tot nog toe wat je hoort. Uh, vet, dan uh, nou, help je de band natuurlijk enorm uh, door ze te supporten. Koop het uh, album, of in ieder geval luister het album. Stream het. En uh, hun merchandise uiteraard. En uiteraard gaan naar hun release show de 19e van april. Want uh, ja, dat is voor jullie ook heel belangrijk. Hè? Dat mensen naar jullie shows komen. Dus uh, wat kunnen de mensen die erheen gaan uh, deze avond precies verwachten? Je had al een teaser gegeven, hè? Deep Root. Vertel verder. Ja, yeah, um, het wordt dus een avond um, waar uh, onze vrienden in I'll Get en Deep Root uh, uh, als eerst gaan spelen. Mm -hmm. En dan gaan wij de avond sluiten. We hebben wel wat leuke dingen voorbereid uh, okay. op de avond. Yeah. Um, we zijn uh, bezig met een uh, leuke lichtshow voor op het uh, podium. Mm -hmm. En uh, we hebben veel gastvokalen uh, uh, en uh, zelfs uh, gastgitaristen die... Uh, Even op het podium komt. Ik ga oh. voor nu nog niet vertellen nee, nee, nee. wie je... en uh, wat. Dat Want is een verrassing wel. natuurlijk. Dan moeten ze, ze zelf gaan zien. Okay. Ja precies. Niet uh, maar het uh, gaat heel leuk worden. Het gaat een feestje worden. En uh, ja, geloof. iedereen die komt uh, gaat gefarmenteerd. En uh, een leuke tijd hebben. Ja, Tofavondje. Want uh, hebben. We hebben ook een hele leuke set uh, gemaakt. Uh, voor deze voor de, ja, de show. Ja. Met uh, acht... Uh, nummers van het nieuwe album dat we gaan spelen. Okay. Dus, en uh, ook wat oude tussendoor. Dus het oh. uh, gaat superleuk worden. Alright. Nou, Helemaal goed man. Klinkt in ieder geval als een toffe avond. Uh, zeker natuurlijk ook met Deep Root als special guest. Dat wil je niet missen. We gaan nog even verder met in de stemming komen voor het album uitkomt uh, met de volgende twee singles die uh, recentelijk zijn verschenen. Te beginnen met uh, Vagabond uh, die vorige maand op 3 februari verscheen met... Uh, uh, Gastsamenwerking uh, van Rosa van de band Curselifter. Ik ken deze band uh, eigenlijk niet, maar het is ook een metalcore band, begrijp ik? Um, ja, het is gewoon meer een hardcore, uh, een hardcore. band. Hardcore Oké. Hoe kwam je met ze uh, in contact? met deze uh, single? Uh, ja, het was eigenlijk. Uh, we dachten met dit nummer: klinkt het wel, uh, zou het wel vet klinken om een uh, vrouwelijke vocalist yeah. erop te hebben? Uh, degene die we toen op. op uh, in bedacht hadden, die, uh, dat de werkte niet helemaal. Dus uiteindelijk um, uh, kregen we uh, van Frank van Tijgerknijf de tip uh, dat uh, Roos van Curslift er ook wel gaaf is. Dus dachten we ja. van, zij klinkt inderdaad heel doop. Ja. Uh, laten we haar proberen. Op het nummer. Uiteindelijk was ze met ons uh, naar de studio gegaan en uh, hebben we iets vets uh, gemaakt. Alright. Helemaal goed, man. Dankjewel. We gaan hem draaien, want we hebben niet zoveel tijd meer te verliezen. Het gaat snel de tijd. Hè? Uh, ja. We gaan hem draaien en dan uh, aansluitend uh, een Japanse samenwerking. Benieuwd welke dat is? Dat hoor je dus na Vagabond. Blijf hangen. Naar Play It Love. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. En op 14 maart de tot nog toe laatste single Komorebi met Yuki van de Japanse metalcore band Sailing From The Wind. Wat een uh, unieke samenwerking man. Uh, hoe kom je zo bij om dit uh, ja, Japans getinte nummertje op te nemen met deze metalcore band? Um, ja zeg maar, um, ik luister naar deze band al sinds 2015. Mm -hmm. um, dus ik ben al een tijdje fan van hun. Um, iedereen in de band uh, is best wel fan van de Japanse cultuur. Ja. Um, dus we dachten van, of nou ja, eigenlijk wist we eens van de niet, maar ik had privé een even benaderd, uh, in de hoop dat ze terugreageerden. Toevallig ja. hadden ze dat gedaan en stonden ze open voor, een, uh, voor deze feature. Ja. En um, dachten we van, uh, nou ja, de filterstukjes hier vallen een beetje in één, uh, uh, want um, ja, het is toch, uh, we hadden al het nummer heet Commodary. Uh, ja. Uh, dus het had al een Japanse naam met uh, deze Japanse uitzet, uh, um, ja, zeg maar. Uh -huh. Dus we dachten van, dit, dit hoort gewoon bij elkaar. En toen ze ja zeiden, was het, uh, ja, was het heel vet. En uh, het is uh -huh. een wat grotere band ook nog. Uh, dus... Um, ik ja, ben nu gelijk dat dit uh, samen is gevallen. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, de tijd is helaas een beetje hard aan het gaan. We hebben nog een, een, ja, een teaser eigenlijk, of een, een primeur. Uh, maar ja, dat nummer duurt bijna vijf minuten. Dus ik kan hem niet helemaal draaien, jammer genoeg. Uh, dat is spijtig. Uh, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd, Janik. Uh, uh, jouw uh, primeur die je hebt gegeven heet uh, The Scars That Made Me. Ja, toch. En die uh, gaat nog verschijnen als single? Uh, nee. nee. Nee, dat niet. Uh, okay. Het volgende dat komt is, uh, is het album. Oké, okay. hey, onwijs bedankt uh, voor je tijd. En uh, super bedankt uh, dat uh, Play het Loud de primeur heeft vanavond. Dankjewel. En ik wens ja, bedankt jou bedankt natuurlijk heel bedankt, veel... Uh, ja, graag gedaan. Ik wens je ook heel veel succes met je uh, release show. En natuurlijk met je band. En uh, onwijs bedankt voor het uh, praten over jouw band. En het uh, komende nieuwe album. En uh, ik wens je natuurlijk ook een heel goed herstel met je benen. Ja, yes, bedankt. Ook, ja, jij ook bedankt man. En uh, fijne avond nog. Iedereen bedankt ja. weer voor het luisteren. Dankjewel, je uh, Janneke. Slaap lekker. Hoi hoi. Hoi. Hoi. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Dan is Ben Verrode er weer met zijn Play It Loud. Underground. En ik eindig met mijn laatste woorden. Stay metal. Horns up. Muzzle. Hoi. Stay off, that's safe My resolve off What's that now fell?